Dat is dus allemaal ietsje op. Gaan we naar de negende rit. De rit die nu zo gaat beginnen, gaan we dweilen. De rit waarin uh, Diane Valkenburg op het ijs komt. Op het ijs staat inmiddels. Ze staat klaar bij de startstreep. Kijkt er bijna boos voor zich uit. Zo geconcentreerd is ze. zet haar bril nog eens eventjes een beetje recht in uh, de kleuren van het pak waar ze de nationale wedstrijd in rijdt. Het groen van Activia. En nu staat ze natuurlijk in het oranje-blauw op de baan tegen de Poolse Natalia Czerwonka. Valkenburg, zevende op de 500 meter in de 39-79, Dat denk je bij een allround toernooi altijd meteen. Nou, dat is een goed begin. Ja, dat is zeker een goed begin. en zeker voor Diana. Want Diana die is, uh, die moet het toch wel hebben van die uh, 1500 3 kilometer. En, uh, uh, en ook wel de 5. Maar voor veel allrounders is een 500 meter gewoon best wel, uh, best wel spannend. En uh, zij rijdt hier de derde tijd ooit. Ooit gereden. Dus het is een hartstikke goede 500 meter wat ze neerzet. En ondertussen opent ze in 20, 85. Uh, en dat is een... Uh, ja, is een, is een ja, dat, dat het is een prima opening, Ik zeg nog niet heel veel, je moet natuurlijk eerst uh, de ronde gaan rijden. Het is zaak dat ze goed, gelijk goed technisch rijdt en, uh, ja, en van daaruit haar drie kilometer gaat uh, opbouwen. En opbouwen, dat is wel iets wat, uh, wat interessant is bij Diana. want soms vliegt ze er toch iets te hard in. Waardoor ze die laatste twee ronden nou, ja, het zwaar krijgt en uh, we hebben er wel eens een keer onderuit zien gaan. Gelukkig heeft ze dat de laatste tijd wel, uh, wel beter onder de knie. Uh, ze rijdt hier een rondje 32-1. En daarmee komt ze door na die eerste echte volle ronde natuurlijk. Want de eerste 200 meter zijn, is een halve ronde op de 3 kilometer Valkenburg met voorsprong. Ten opzichte van Natalia Czerwonka. Eindigde bij het Olympisch kwalificatietoernooi Valkenburg op de zesde plaats op deze afstand. Zoals gezegd, ze was er dan wel bij in Vancouver. Ze gaat er niet bij zijn in Sochi. En dan moet je toch die knop maar omzien te zetten in twee weken tijd naar uh, datgene wat rest. En dat is dus dit Europees kampioenschap over. En mogelijk nog in maart aan het einde van het seizoen het wereldkampioenschap allround. 32-0 nu de rondetijd voor Diana Valkenburg. Na die 32-1 van de net is dus gewoon een tiende sneller. Terwijl bij Cherwonka het juist andersom was. Zij was in de afgelopen ronde een tiende langzamer dan de honden daarvoor. Valkenburg onderdoor. Want zij rijdt op dit moment in de binnenbaan. Tsjeh in de buitenbaan. Grote sterke dame uit Polen. 25 jaar is ze. En Valkenburg die neemt het commando, neemt het initiatief in deze rit over. 31-7. 3 is ze weer aan het versnellen gegaan in de afgelopen ronde. Ja, je ziet bij veel vrouwen de tijd omhoog gaan. We zagen bij Joling steeds die 3-tiende bij. En Valkenburg doet het andersom. En die, en die gaat naar beneden. En je ziet ook dat ze technisch goed, goed rijdt. Ze rijdt de bocht ook aanvallend. Ze versnelt ze uit. Ze zit mooi achterop en niet te veel voorop. Want dan ga je vaak een beetje uh, naar achteren afzetten. En uh, ja, het is knap hoor. Want als je kijkt naar Diana de seizoensopbouw. Dan ja, heeft ze net de World Cups gemist. Dan moet je gaan voorbereiden richting het kwalificatietoernooi. Hier rijdt ze weer een 31-er. Een 31 8 Nou, dit is echt ontzettend netjes wat ze hier laat zien. Want wat, wat, ja, wat ik net vertelde, dan, dan moet ze zich voorbereiden op een uh, uh, kwalificatiesnooi waar, waar je niet plaats voor de spelen. En dat, ja, dat, dat is gewoon zo zuur. En ja, dan moet de knop om. En dan moet je er weer staan. En eigenlijk, ze stond er ook wel een beetje op het KKT. Ze was goed, maar anderen waren beter. En dat is ja, nog net, net niet goed genoeg. Maar hier zet ze, laat ze wel zien dat ze beter wordt. Nog twee rondjes heeft ze te rijden. Ze houdt de de arm van de rug af om dat tempo erin te houden. 2200 meter, 32-1. Nu verliest ze dan wel drie tienden, Maar dat mag, dat is helemaal niet erg. Ze ligt wel twee seconden nog altijd achter... door het wat ingetogen begin van haar drie kilometer. Twee seconden achter nog op Marije Joling. Die moet ze dan nu zien goed te maken in deze laatste rondes. Ze eindigde voor Marije Joling op de 500 meter. Ze mag 1,8 seconden verliezen op deze drie kilometer... om Joling toch voor te blijven in het algemeen klassement... na de eerste dag. Dus ze zal de tijd moeten gaan terugpakken nu onderweer in de laatste ronde. Laatste ronde die ze ingaat. 32,5. Ah. Het verschil stabiliseert. Ze pakt maar een tiende terug. Dat is dan toch net iets te weinig. Misschien dus iets te ingetogen begonnen. Alhoewel, Marij Joling verloor in de laatste ronde nog eens vier tienden van een seconde. En dat moet Diana Valkenburg dan anders doen. houdt ook op de kruising die rechterarm los. Als ze de, bui de buitenbaan verlaten heeft en de laatste binnenbocht is ingegaan. Het bijten is duidelijk zichtbaar. Ze heeft geen tegenstand gehad. Verder meer van Natalia Tchervonka. Die 404-24 van Marije Joling zitten niet in. En wat wordt dan het verschil? Wordt dat verschil te groot? 4-6 82 dan is het verschil toch te groot. En uh, betekent dat dat Joling voorbij is gegaan aan Diane Valkenburg in het algemeen klassement? Dus op zich helemaal geen verkeerde drie kilometer, maar toch aan het einde daar heeft Diane Valkenburg dan toch te veel tijd laten liggen. Betekent dat op de drie kilometer, als we dit wel ingaan, Marije Joling aan de leiding gaat? Diana Valkenburg staat tweede, Skokova derde. Kijk je naar het klassement, blijft Skokova aan de leiding staan. Na de 500 meter plus de 3 kilometer. Joling op de tweede plaats. Schikova derde. En Diana Valkenburg op de vierde plaats. En het staat allemaal vrij dichtbij een. Het is duelpauze. Wij gaan naar de uitgestelde ster nieuws en ster van drie uur. Iedere zondag klinkt er een keihard carillon in vroege vogels. Heer Kams de Sam. Exact als de zon opkomt. En dat is elke week op een ander moment. Het is 8 uur 44 en precies op dit moment komt boven het Naardenmeer de zon op. Omdat we een uur langer zijn brengen we nog meer nieuws over natuur en milieu. En u mag raden naar hele bijzondere natuurgeluiden. Dit is een opname onder water. En we hebben verder de muggenradar, verwildernissing, grauwe kieken nieuws, vernatting van het Naardenmeer, kamveenbos. Morgenochtend van 7 tot 10. Radio 1. Nog vroegere vervolgens. Het nieuws van alle kanten. Het is literatuur, het is internationaal en het is in Den Haag. Vanaf 16 januari, schrijvers van heinde en ver op het Writers Unlimited winternachtenfestival. Dag, uh, ik vroeg me af of u in een van de winkelwagentjes een belastingdienst envelop met een boodschappenlijstje erop heeft gevonden. De brief zat er nog in. Vanaf nu kunt u post van de Belastingdienst gelukkig ook digitaal ontvangen, via Mijn Overheid. Daar vindt u als eerste uw toeslagenbericht over 2014. Ga naar belastingdienst.nl slash digitale post voor meer informatie en om uw account te activeren. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Al besloten welk boek je wilt kopen met je boekenbon? Tip! Koop De Boerenoorlog van Martin Bossenbroek. Je boekenbon is ook in te leveren bij bol.com.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 Dit is Christian Bonebakker met het uitgestelde NOS-journaal van drie uur. In een ziekenhuis in Tel Aviv is de Israëlische oud-premier Ariel Sharon overleden. Hij stond bekend als Havik, die uiteindelijk toch vrede wilde sluiten met de Palestijnen. Als militair volgt Sharon mee in alle belangrijke oorlogen die Israël heeft meegemaakt. Hij werd beschouwd als de grootste Israëlische militair en strateeg. In 2001 werd Sharon premier. Aanvankelijk koos hij in het conflict met de Palestijnen voor de harde lijn. Maar later werd zijn koers gematigder. Zo besloot hij de Israëlische troepen terug te trekken uit de Gazastrook. Hij vond vrede met de Palestijnen beter voor de Israëlische veiligheid. In januari 2006 kreeg Sharon een herseninfarct. Sindsdien lag hij in coma. Volgens het ziekenhuis is hij vredig gestorven in aanwezigheid van zijn familie. Ariel Sharon is 85 jaar geworden. De Nederlandse regering noemt Sharon een man die zijn leven in dienst stelde van de veiligheid van Israël als militair en politicus. Hij was omstreden, maar heeft ook moedige stappen gezet richting vrede in de regio, zegt minister Timmermans. Israël verliest in hem een staatsman, zegt Timmermans. PVV-leider Wilders noemt Sharon een held en een uitmuntend generaal en politicus. Air France-KLM heeft in Zwitserland een miljoenenboete gekregen. De luchtvaartmaatschappij heeft zich volgens de Zwitserse mededingingsautoriteit... schuldig gemaakt aan prijsafspraken. Air France-KLM moet bijna 3,2 miljoen euro boete betalen. Elf andere luchtvaartmaatschappijen kregen lagere boetes. Ze hebben afspraken gemaakt over onder meer vrachttarieven, brandstoftoeslagen en bonussen. Ook het Duitse Lufthansa was bij de afspraken betrokken... maar hoeft geen boete te betalen omdat Lufthansa het kartel aan het licht bracht. Irene Wüst is sterk begonnen aan de EK Allround in Hamar. De titelverdedigster won de 500 meter in 38 seconden en 77 honderdste. Bij de mannen ging de overwinning op de 500 meter naar de Noordbukko. Koen Verwij eindigde als vierde. Het weer, vanuit het westen steeds meer zon. Het is 7 of 8 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 5 of 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Er zijn alleen voorstellingen in januari. Ga voor speeldata en kaarten naar taniacross.com. Ja, het mooiste moment was natuurlijk dat we bij het wereldberoemde Alhambra... gewoon in één keer naar binnen mochten. Terwijl ze in rijen dik voor de kassen stonden te wachten. Zo goed geregeld. Ik heb genoten van die tuinen, de moskeeën en paleizen. De wereld is kras. Rondreis Andalusië met 100% vertrekgarantie al vanaf 599 euro. Ga snel naar kras.nl. We'll Goedemiddag, het is niet de gebruikelijke zaterdag Radio 1 programmering... maar een extra lange langs de lijn vanwege de Europese kampioenschappen... allround schaatsen in Hamar, waar de mannen de 500 meter hebben gehad... en de vrouwen de 500 meter ook. En inmiddels negen ritten, ook al op de drie kilometer. En terwijl het welpauze bezig is, staan de Nederlandse dames... Marije Joling en Diane Valkenburg 1 en 2. Joling met 4, 4 24 en Valkenburg met 4 82 Daarachter een legertje Russinnen, Skokova graaf Sikova en Dimitrieva. Jochem Uithagen, de hele middag bij ons hier in de studio. Wat zegt die tijd van 4-0-4 van Marije Joling jou? Ook afgezet tegen alle andere vrouwen die nu geweest zijn. Dat Marije gewoon een hele goede race heeft gereden. En wat haar in een aantal weken terug bij het kwalificatietoernooi minder goed lukte. Dat ze aan het eind een beetje, een beetje op een hoop ging. Heeft ze dat nu veel vlakker gehouden? Dus ze was nu, geloof ik, 100 sneller. Dus um, uiteindelijk maakt het in tijd niet zoveel uit. En maakt niet zo heel veel uit. Waar houden die banen zich gemiddeld tot elkaar? Hamar en Herenveen? Ik heb even wat zitten vergelijken op internet. Het ontloopt elkaar niet zo heel veel. Herenveen is gemiddeld gewoon net even ietsje sneller. Um, dus ja, ik denk dat, die, dat het redelijk te vergelijken is. Um, en dan kan je bijvoorbeeld kijken als je zegt naar de tijd van Diana Valkenburg. Die wel een betere race reed dan het kwalificatie, veel vlakker. Ze gaat niet helemaal kapot... wat ze wel heeft laten zien. Um, Halverwege zelfs een versnelling erin. Maar gewoon niet snel genoeg. Maar en de dat Marije... scheelt in tijd ook niet zo gek veel, volgens mij, toch? Ja, die is wel ietsje... Met Heerenveen? Die is, ze reed 4.04.79 in Heerenveen. En ze reed nu 4.06.82. Oh, ja. ja. Dus dat is toch twee seconden. Ja. Um, en eigenlijk laat ze die twee seconden zelfs bijna in de eerste 600 meter liggen ten opzichte van bijvoorbeeld een Marije Joling. Want en Marije opent 17 van een seconde harder. In de eerste ronde 1,2 seconden bijna sneller. Dus dat vind ik toch altijd wel heel interessant dat je dus ziet dat die eerste 600 meter best wel bepalend is. En dat hebben we op meer afstanden al wel gezien in het verleden. Dat um, je moet wel redelijk vlot weggaan, wil je echt um, goede resultaten kunnen halen. Wil je in ieder geval op het podium komen of medailles gaan halen? Maar dat klinkt heel simpel. Waarom doet Valkenburg dat dan niet? omdat Valkenburg gewoon net even een wat minder makkelijk op gang komt. En misschien wel een beetje behoudend is gestart... omdat ze, niet, dat ze misschien bang is dat ze anders aan het eind haar, eh, zichzelf tegenkomt. Maar dat is iets, ik, ik ben persoonlijk van mening dat je gewoon altijd heel vlot weg moet gaan. Omdat die energie, het zijn toch andere energiesystemen... die moet je leeg trekken. En elke tiende die je in de eerste 200 meter tot zeg maar 400, 500 meter wint... Dat zijn er, is er wel eentje. en Die neem je gewoon mee in de rest van de race. Blijft de vraag, want alle topvrouwen moeten nog komen. We hebben nog 10 tot en met 13 zometeen te goed. Wat is die 4-0-4 straks aan het einde van de dag waard? Die 4-0-4 van Joling? Ik denk dat ze daar. Uh, ik denk dat er maar één. Nou, laat ze misschien twee, twee of drie mensen maximaal sneller zijn. En dan gaat zij dus echt mede doen de prijzen. Dan gaat zij meedoen richting het podium, jawel. Ja. Zeker weten. Maar ja. waar baseer je dat op? Op de vorm van de vrouwen die nog komen? Of dat dit gewoon dat, heel snel is in ik, ik, Dat ik heel snel heb zit te kijken wie er nog moeten starten. En dan kom ik op een uh, Yvonne Nauta, Irene Wust, Claudia Perschta en Martina Sablikova. Maar ik, ja, ik, ik denk niet dat... Uh, nou ja, het, het, ook daarin zit een beetje gokwerk. Maar ik, ik verwacht niet dat ze in één keer allemaal sneller zijn dan uh, Marije. Want ze heeft gewoon een hele mooie race gereden. Maar ja, normaal gesproken wel, toch? Nauta was volgens mij sneller op het olympisch kwalificatietoernooi. Ja, we ook. Ja. Sablikova kan dat sowieso. Ja, maar Sablikova, ook. Sablikova heeft laten zien... dat ze minder um, overheersend is in, als, als in de laatste jaren. En, um, als ik dan kijk naar Diana... die op zich naar verhouding een mooie race rijdt... maar minder snel is dan Marije Joling... zou het kunnen zijn dat die tijd van Marije... dus gewoon wat beter is dan... Uh, ja, dan we eigenlijk misschien wel denken. Ja, we wachten het af. Het koffiedik kijken wordt uh, straks... in ja. dit uur langs de lijn nog beantwoord... met het vervolg van de drie kilometer.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 sleep tonight. So you're heading down the road in your taxi for four and you're waiting outside, Jim's front door but nobody's in and nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his leg crew and you And you're singing a song, singing this is a life When you wake up in the morning And you're happy to see of stars Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight And you're singing a song, singing this is a life When you wake up in the morning And you head to see the stars Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna, go? where you gonna sleep tonight This is a life. And you wake up in the morning and your head first the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song. Singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first roll the stars. Where, go? Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song. de live van Amy McDonald's. De Nederlandse hockeyers hebben in de finale ronde van de Hockey World League... de tweede groepswedstrijd gewonnen. Wereldkampioen Australië werd met 1-0 verslagen. En gisteren was Argentinië nog verrassend met 5-2. Te sterk voor de Nederlandse ploeg van bondscoach Paul van As. Van As wil met deze gewonnen wedstrijd niet zijn gelijk halen. Nee, nee, daar zit ik er uh, nooit in. Uh, en nu dus ook niet. Uh, nogmaals, als je het wil hebben over gisteren en vandaag... Het verschil was groot en uh, gisteren was het ook onvoortuinlijk hoor, heb ik uh, teruggezien. Uh, uh, en je ziet ook dat de Argentijnen die vandaag ook winnen van België, dat is niet zomaar een ploeg. Dus uh, laten we dat niet onderschatten. En, maar vandaag, uh, het mooie is dat we vandaag hebben gezegd, oké, okay, dat was hem dan. We steken hem weg, we hebben hem gisteravond afgesloten. En we gaan nu tegen Australië gewoon uh, zij aan zij en uh, voor elke meter gaan we vechten. En dat hebben we gedaan en daar ben ik heel blij om. Als je gisteren onvoortuinlijk noemt, noem je het vandaag dat ook een beetje voortuinlijk? Nou, uh, de mooie kansen hadden wij en uh, de frommeldingen de die, die hadden zij. Uh, dus en acht hè? Ja, ja, ja, dat is waar. Dat is wel waar. Uh, en wij maar één, geloof ik. Dus die, die statistiek is voor Australië. Uh, maar goed, dan zie je wat energie kan doen en uh, de wil om te winnen. En uh, uh, ja, dat was gisteren. Uh, Als ze gisteren zo met elkaar hadden, nou, zij en zij hadden gestaan, hadden die wedstrijd ook denk ik wel kunnen winnen. Uh, maar dat gebeurde niet en dat stelde ons alle teleur. En uh, uh, dan is dit heel mooi dat je op deze manier uh, jezelf weer kan herpakken. En je had een keeper die opstond vandaag. Ja, ja, ja. Nou, je ziet ook een enorm verschil eigenlijk. Uh, daar je ook het verschil aan. Dan Jaap heeft nu weer zijn uh, topvorm te pakken. En gisteren dacht je van, uh, ja, wat, wat, wat doen we hier? Dus uh, ja, is een groot verschil. En uh, hij hebben het ongelooflijk goed gedaan vandaag. Was je rustig op de bank, want in fases had Australië wel een overwicht. In fases waren jullie ook beter. Dus uh, het wisselde nogal. En het, ja, het was ook een beetje renhockey af en toe. Uh, het is altijd renhockey tegen hun. Uh, daar zijn we geprobeerd niet al te veel in mee te gaan. We kunnen nog meer temporiseren en ons moment gaan pakken uh, tegen Australië. Dan, uh, we hadden wel een uh, paar mooie fast breaks, maar ja, het zijn er niet zoveel. Uh, het zijn er niet zoveel, dus je moet er, en de, rest is, de tussenstuk is gewoon knokken. Uh, en dat zal altijd zo blijven tegen, tegen Australië. De critici lagen denk ik alweer klaar. En nu is alles afgerond? Nee hoor, uh, de critici, die, die, uh, uh, natuurlijk, mensen die het hockey uh, nou volgen, die zijn altijd welkom. En uh, uh, nou ja, wij, wij komen uit een, uh, een mindere fase van de afgelopen zomer, dat is duidelijk. We, hebben het, uh, we zijn echt weer bij elkaar gekomen in deze winterstage en nu. En vandaar dat het voor ons weer erg teleurstellend was, uh, de wedstrijd die we gisteren hebben neergezet. Dat weerspiegelde niet waar we volgens voor, voor ons waren, maar ja, dat, uh, het was nou eenmaal zo. En uh, ik denk dat we vanaf vandaag weer... Uh, verder zijn en hopelijk ook verder komen in het toernooi. Dat was de bondscoach van de Nederlandse hockeyman, Paul van As, in gesprek met Philip Koken heaven that I'll ever be. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna.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 met Iris. Jan Blokhuizen is zijn Europees kampioenschap allround waarschijnlijk niet begonnen zoals hij zelf in zijn hoofd had. Hij werd zevende op de 500 meter in 36-61. Dat was bijvoorbeeld een halve seconde langzamer dan Koen Verweij. En ook meer dan zestiende langzamer dan de winnaar van die afstand, Harvard Buckeu. Bert Maalderink praat met Jan Blokhuizen. Ik zal niet zeggen dat het prutswerk was, maar het was wel 500 meter beneden jouw stand. Ja, uh, veel mis. als uh, twee keer uh, hand aan uh, de ijs bij de bochten, dus... Uh... Ja, dan uh, bij het uitkomen van de bocht, dan uh, ja, verlies je gewoon veel snelheid. En uh, dan moet je dat op het rechtstuk weer er, uh, erbij zien te krijgen. Dus uh, ja, waarschijnlijk was het uh, niet echt een goede race. Nee. En dan zegt iedereen meteen dat zijn zenuwen. Nou ja, het is uh, mijn tweede 500 meter van het jaar. Dus uh, misschien uh, dat het daar ligt dat je nog net niet scherp genoeg bent op die afstand. Maar op zich, uh, ik voel me goed. En ook uh, op die kruising, weet je, dan uh, merk ik wel dat ik gewoon power heb. Maar uh, het zag geen schoonheidsvoutjes ja, Dat is wel jammer valt toch tegen, want als je zo'n toernooi heel goed begint... het is niet heel slecht hoor, je bent zevende. Maar ja, het is toch anders beginnen? Ja, je, je, je rijdt hier liever ook gewoon 36 lagen en dat zit er wel in. Uh, maar dat, uh, dat laat ik je nu niet zien. Dus uh, ja, goed, uh, dan moet ik maar een hele snelle vijver. Uh. Oh, jij bent niet ontmoedigd uh, Waarom zou je? Ik bedoel, ja, het, is, uh, het is de eerste van vier afstanden. En uh, goed, uh, natuurlijk begin ik liefst sneller, maar uh, je, sta, je staat er nog tussen. en uh, Gewoon op naar de vijf want toen je net op het bankje zat, zag ik je erg aan je schaatsen friemelen. Dacht je ook meteen van licht aan mijn schaatsen en niet aan mij? Ja, omdat ik, ik had het daar twee keer en, uh, en ik had het daar weer. Dus uh, het was iedere keer de linker schaats. Dus ja, ik zat wel even te kijken van... Uh, misschien zit er een braam op of is er iets mis mee. Maar konden uh, kon er niks vinden. Dus uh, dat is gewoon uh, ja, eigen, eigen schoonheidsfoutje. Gaat echt aan jou? Ik denk het wel, ja. ja. Kijk, en dan wint Bukko hier. Hoe kijk je dan daarna Want die had ik in mijn favoriete lijstje niet staan. Ik bedoel, we zijn er ook nog niet hoor. Had jij hem in jouw lijstje staan? Ja, kijk, Bukko is wel uh, degene die meestal uh, de snelste 500 meter rijdt. En dat doet hij nu hier ook wel, maar uh, ja, goed, het is jammer dat, uh, dat het gaatje nu, nu 16 is in plaats van uh, een 10 of 3. Uh, uh, we, uh, we gaan nu gewoon uh, de knop omzetten en uh, focus pakken voor, uh, voor de 5 ki kilometer. Want jij noemde het verschil. Weet jij het verschil exact tussen jou en Buckel op de 5 kilometer? Uh, ik denk dat het 6 uh, seconden en een tiende is. Ja, twee tienden, want we zijn tijdens gecorrificeerd. Ja, en dat lijkt als een gat, maar uiteindelijk na vier afstanden is het altijd zo. Per afstand valt er weer wat af. En het kan wel zo zijn dat je boven komt drijven natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, uh, ik heb in ieder geval goede vijf kilometer laten zien. Dus uh, ik wil hier even gewoon een, uh, vanavond gewoon een uh, superstrakke race neerzetten. Ja, je zegt vanavond. het uh, duurt nog even, hè, dit toernooi? Ja, half zeven volgens mij. Nu uh, even vier uur wachten. Is wel lekker op zich. Is dat lekker? Ja, even ontspannen. En uh, gewoon uh, even, uh, ja, even tijd nemen om weer naar die vijf kilometer toe te leven. Ja, ik vind het wel lekker. Wat het gekke is ook, uh, hier werden de 500 mensen achter elkaar gereden. Jij reed laat natuurlijk. Uh, heeft dat nog invloed op uh, rare wankelpartijen in bochten en zo van jou? Ah, het zou kunnen natuurlijk. Kijk, uh, er zijn een, en een dames 500 meter en, uh, en uh, 15 ritten mannen voor je geweest. Dus uh, dat zou kunnen. Maar in principe vond ik de ijsweg uh, wel, wel, wel redelijk goed erbij liggen nog. En, uh, ja, ik, ik, weet niet, uh, ik, ik weet niet waar het aan lag. Uh, misschien uh, toch uh, iets meer 500 meter reed. Dat zei Jan Blokhuizen, die uh, ja, toch wel een beetje redenen zoekt... waarom het op de 500 meter niet helemaal liep, Jochem. Kan het zijn, we het straks bij Bukku over dat verhaal... van het, uh, het dragen van de favorietenrol. Dat Jan Blokhuizen ook moeite heeft met het dragen van een favorietenrol. Dat hebben we vorig jaar op het WK Allround gezien. Want hij had toen, vonden we allemaal eigenlijk heel leuk... met best wel grote woorden aangekondigd... dat hij Sven Kramer echt moeilijk ging maken... na al die tweede plaatsen achter Kramer. En nog wel met afstand ook eigenlijk altijd achter Kramer. Hij riep het toen en werd 1e op het WKO-round. Klopt. Uh, moet je wel weer aantekenen dat na de hand... Uh, er werd geroepen dat hij aangaf dat hij de ziekte van 5 al onder de leden had. En dat hij dus echt niet goed was. Hij haalde volgens mij daar ook de laatste afstand niet. Nee, klopt. Nee, hij haalde last aan. Hij reed dus echt niet goed, echt onder zijn kunnen. Hij reed daar een 500 meter die overigens... Uh, ik heb het net even weer nagezocht... Uh, iets langzamer zelfs was dan vandaag. Maar ik denk dat de verklaring die hij zelf geeft... van goh, um, ik heb maar twee 500 meters gereden... En 500 meter moet je toch al een aantal keer repeteren. Wil je er echt goed in komen te zitten. En daar kan je zo'n aantal tienders mee winnen. En of het met de favoriete favorietenrol te maken heeft. Ik denk dat het wel meevalt. Want uiteindelijk favorietenrol is vaak gekoppeld aan een stuk spanning bij een toernooi. En hij heeft laten zien op een kwalificatietoernooi dat hij een 5 kilometer ook wel gewoon aan kan. En dan gewoon een goede race kan rijden. Dus ik denk dat dat niet zozeer het probleem is wat speelt. Nee, maar of hij het dan kan dragen of niet. is wel een ander uitgangspunt toch? Nu is Sven Kramer er niet bij. Ja, en dan zit, uh... zijn alle spotlights op Blokhuizen en Verweij. Vol in de wind. Uh, alles draait om hem en, en uh, Koen voor wij. En ja, het spelletje verandert naar mijn idee niet. Maar daar ben ik wel benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Maar ik heb het idee dat daar niet zo heel veel last van heeft. Nee, want wat denk je? Je kent hem een beetje. Hoe is Jan Blokhuizen onder dat soort druk? Vindt hij dat lekker? Nou, ik vind hem er altijd wel, wel, wel makkelijk van. Ik ken hem niet zo heel goed. Ik heb nooit bij hem in een ploeg gezeten of zo. Maar het is natuurlijk een beetje wel van... Hij houdt wel van een beetje van... Oh, ik ga iedereen verslaan. En dat, dat heeft hij natuurlijk vorig jaar reed in vijf kilometer... waarbij hij heel dicht in de buurt kwam bij uh, Sven Kramer. Daarna werd hij minder goed door het seizoen heen. Uh, dit jaar liet hij zien dat hij wel weer redelijk op de goede weg terug is. Het gat met Sven is wel weer groter geworden. Um, ik vind dat hij gewoon eens een keer moet laten zien dat hij echt de beste is. Hè. Nou, dat kan hij dan zometeen laten ja. zien. Op een afstand waarop hij naar de Spelen gaat, hè, de 5 ja. kilometer. Die komt er straks aan. En ook het vervolg van de 3 kilometer. Want de vier belangrijkste ritten die staan nog op stapel over een paar minuten. Maar eerst gaan we naar het nieuws. Dit is Radio 1. Het nos de Israëlische premier Ariel Sharon is vanmiddag 85 jaar oud in Tel Aviv overleden. De Nederlandse regering noemt hem een man die zijn leven in dienst stelde van de veiligheid van Israël als militair en politicus. Hij was omstreden, maar heeft ook moedige stappen gezet richting vrede in de regio, zegt Minister maar, Timmermans. Sharon wordt morgen opgebaard in de Knesset, het Israëlische parlement. En naar verwachting krijgt de overleden premier morgen of overmorgen een militaire begrafenis. In het verleden heeft Sharon aangegeven dat hij niet wil worden begraven op de Herzlberg in Jeruzalem... maar op zijn boerderij in het zuiden van de Negevwoestijn. Daar ligt ook zijn vrouw begraven. Ja, Frans KLM heeft in Zwitserland een miljoenenboete gekregen. De luchtvaartmaatschappij heeft zich volgens de Zwitserse mededingingsautoriteit... schuldig gemaakt aan prijsafspraken over onder meer vrachttarieven, brandstoftoeslagen en bonussen. Het Duitse Lufthansa, dat ook bij de afspraken was betrokken... hoeft geen boete te betalen omdat het het kartel aan het licht bracht. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, NOS langs de lijn. Zo direct dus rit 10 tot en met 13 van de drie kilometer. Met Yvonne Nauta in rit 10, met Irene Wuest in rit 11, met Pesta in de rit 12... en met Sablikova in rit 13. Dus elke rit sowieso van alles te beleven. Eerst even naar de vrouw die op dit moment bovenaan staat. In de tussenstand dus. Marije Joling met 4 0 Steven Dalebout spreekt met haar. Ja Marije, ik neem aan dat jij wel tevreden bent over deze eerste dag. Ja, nou 500 was... Uh... Was ik, niet heen, ...was ik matig tevreden, zeg maar. Het is uh, wel weer rond mijn PR, maar... ...ja, het moet gewoon harder komen. Ik voel het gewoon, in de training gaat het gewoon beter. En, ja, ik raak ze nog niet helemaal. Maar dat vind ik gewoon heel hele lastig afstand. En de drie kilometer... Uh, ...ja, die ging eigenlijk hartstikke goed. Dat was echt uh, voor het eerste uh, dit seizoen... Na, de, ...na een trainingsrit in Insel... ...dat ik echt een goede rit reed. Dus daar ben ik heel blij om. En waar zit het verschil hier dan in, uh, in vergelijking... ...met jouw uh, drie kilometer op het OKT? Ja, daar reed ik toch gewoon... ...te gretig en te gehaast. Ik begin daar met een rondje 30-3. Dat is gewoon super, super fanatiek en enthousiast. En uh, als je dat volhoudt, uh, doe je het hartstikke goed. Maar ik ga daar gewoon net niet goed, uh, goed technisch rijden... ...waardoor ik dat niet volhoud. En daar de laatste ronde instort. Ja, dat is gewoon uh, daar heel erg balen. Maar ik ben super blij met deze rit. Ja, 4-0-4. Er komen nog vier ritten aan. Uh, met een grote naam. uiteraard ook, heb je enig idee wat deze tijd waard is? Geen idee. Iedereen rijdt het hele seizoen al hard. Dat is het enige vergelijk wat ik dit seizoen ook heb gehad. Met de Open de Want ik heb geen enkele afstanden gereden. En geen World Cups. Dus uh, die andere meiden weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik hoop dat het, uh, ik hoop dat het een mooie, mooie tijd is voor uh, vandaag. Uh, Iedereen Wus noemt dit EK een tussendoortje. Jij geeft al aan dat dit seizoen voor jou niet zo gelopen is tot, tot zover um, als jij wilde. Uh, is het voor jou juist een heel belangrijk toernooi? Ja, voor mij is het nu, uh, nu heel belangrijk. Ik rijd geen sortie, geen spelen. En dan heb je nu uh, het EK, waar je nu gewoon op moet pieken. Dan heb je over een uh, ruime maand heb je het een enkel round. En daarna heb je nog een, uh, een wk round. Dus ja, dit, dit is voor mij een piekmoment. Ja, hier moet het gebeuren, maar wat wil je? Denk je dat een podium mogelijk is als je nu na dag 1 zo kijkt? Ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet, ik weet gewoon niet wat die andere meiden gaan doen. en uh, Ik krijg gewoon niet een hele, hele strakke 500. En dat, uh, ja, we zullen het zien. Morgen gewoon nog twee zakken race rijden En dan uh, zie je wel waar je staat. Marije Joling heeft zelf geen idee hoe die andere meiden het gaat doen. Je hebt er net al een beetje een voorschot opgenomen, Jochem. Eventjes dan maar gewoon boter bij de vis. Yvonne Nauta komt er zo meteen aan. Langzamer dan, Joling? Langzamer. Dan krijgen we iedereen wust in de rit daarna tegen de Belgische Peters. Sneller? Ja, dat viel te voorspellen. Claudia <lacht> Pekstaan is een beetje een vraagteken. Na die 500 meter. Ja, ik denk dat Claudia om en bij die tijd zal zitten. Misschien ietsje sneller, ietsje langzaam. Maar ik denk dat hij nu nog redelijk weer in de buurt zit. Ja. En dan uh, de grote kampioene tot twee jaar geleden, Martina Sablikova. Die rijdt in de slotrit. Ik denk dat hij sneller is. Oké, okay, ik ben benieuwd wat uh, Sebastian Timmerman... En heb jij nog steeds Paulien van Deutenkom bij je? Nee, hè? Ja, die die, die komt nog, zo weer. Uh, ja, dat, dat hoop, ik wel. <laughs> dat hoop ja. ik wel. Want dat maakt het alleen maar extra leuk. Maar uh, nee, zij zit nog uh, uh, op het middenterrein. De analyse te geven bij uh, de collega's van de televisie. Um, ja, Yvonne Nauta, ik hoorde Jochem Uithager zeggen, uh, langzamer dan Marije Joling. Maar eigenlijk uh, ligt wel een beetje de druk bij haar. Moet ze gewoon sneller rijden dan Marije Joling. Want ze eindigde als 16e op de 500 meter. En om nou de slotafstand uh, te behalen, moet je of bij de top 8 staan op beide lijsten. Zowel het algemeen klassement na de derde afstand morgen... naar de 1500 meter als de top 8 van deze 3 kilometer. Terwijl Nauta is vertrokken voor haar. 3 kilometer tegen Idan toen. En als je niet uh, in de top 8 staat van zowel het algemeen klassement... als de 3 kilometer van vandaag... dan gaat men bij, eigenlijk van boven naar beneden kijken... wie er als eerste bij komt. Uh, kortom, wil Yvonne Nauta kans maken om morgen toernooi... ook te beëindigen op de 5 kilometer... moet ze hier een hele goede... Drie kilometer gaan rijden. Gaan stijgen. Een flinke, flinke, flinke sprong gaan maken in het algemeen klassement. En dat kan ze eigenlijk het beste doen door bijvoorbeeld 4 0 te rijden. Om sneller te rijden door sneller te rijden dan Marije Joling deed. En 4 0 is wel een tijd die uh, Nauta uh, kan rijden. Dat deed ze namelijk ook bij het Olympisch kwalificatie toernooi. 4 0 73 reed ze toen. Dat was maar 2300 langzamer dan haar persoonlijke record. Dat ze in uh, november reed in Calgary. 403 50 trouwens de tijd die ze daarna even naarde bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City. En dat moet ze dus zo'n beetje nu ook gaan doen... op deze drie kilometer... de tweede afstand van het Europees kampioenschap... Allround. Op de drie kilometer... de afstand waarop het dus misging op het... Olympisch kwalificatietoernooi Met die wissel... die rare wissel, die moeilijke wissel... toen ze naar buiten werd gedrongen gedwongen... door Linda de Vries. En uiteindelijk... driehonderdste van een seconde tekort kwam... om een ticket voor de Spelen te vergaren. Dat ticket ging ook nadat men... protest had aangediend namens de Ligaploeg... bij de geschillencommissie. Leeft dat ticket... Gewoon in handen van Anouk van der Weijden. Nauta gaat wel op de 5 kilometer naar Sochi. En is nu bezig op de 3 kilometer. Rijdt 31-6 in dit rondje. Na een 31-3 in haar eerste volle ronde. En zit 18e van de seconde maar boven de tijd van Marije Joling. Dus dat is goed. Ze is goed begonnen tegen Idan Jaatun. De Noorse hoop in bange dagen. Eigenlijk de enige Noorse vrouw die mee kan op de middellange en lange afstanden. Maar ja, de tiende plaats van ja, toen op de 500 meter was ook niet echt super. Twee keer achtste is zij geworden op een. Een Europees kampioenschap allround. En van ja, toen geldt hetzelfde. Moet zich via een hele goede drie kilometer ja, redelijk veilig rijden voor morgen. 32-0 nu de rondetijd voor Yvonne Nauta. En dat is wat minder goed dan verliezen. Viertiende van de seconde in deze ronde namelijk ten opzichte van Marije Joling. En is het verschil inmiddels opgelopen naar één seconde en 1200ste in het nadeel van Yvonne Nauta. 22 jaar uit Uitwellinger gegaan in Friesland. Bezig aan haar tweede seizoen onder Bewind van Marianne Timmer. En tegenwoordig dus ook Gianni Rommel. De assistentcoach bij het Team Liga. En die komt ze nu door in 31-7. Dat is weer beter. Want dan pakt ze drie tiende terug ten opzichte van uh, haar vorige ronde. Maar ook drie tiende terug ten opzichte van het schema van Marije En Ziet het er dus weer een stukje beter uit. Want het verschil is nu nog maar achttiende in het nadeel van Nauta. Terwijl we Idan ja, toen al wel heel voorzichtig kunnen afschrijven. Want die rijdt een behoorlijk eind achter Yvonne en Nauta aan. Uh, niet alleen op de kruising. Ja, toen nu de binnenbocht in. Maar Yvonne Nauta met nog twee ronden te gaan... heeft echt het voordeel in deze race. Hier komt Yvonne Nauta weer aan. De vorige ronde dus in 31,7 seconden. Dat is goed. 31,6 is een tiende sneller dan de vorige ronde. En dat betekent dat het verschil met Marije Joling... nog maar 600ste van een seconde is. En dat Yvonne Nauta dus lijkt sneller te gaan rijden dan Marije Joling. En Pauline van Deutekom inmiddels aangeschoven bij mij. Nauta moet sneller rijden eigenlijk dan Joling om bij die top 8 om te komen om uh, uitzicht te houden op de 5 kilometer. Als je kijkt nu naar Nauta, die nog wel iets meer dan een ronde te gaan heeft. Wat vind je van de? Ja, ze rijdt technisch heel erg goed. Je zag het al eigenlijk in de trainingen. En dat laat ze nu ook zien uh, met deze 3 kilometer, 31,8... Ja, dat, zijn, dat is een goed, goed rondje hoor. Ontzettend in de, deze fase van de wedstrijd. Dan is ze nu 18 dus sneller dan Marije Joling. En gaat ze in ieder geval dus aan die uh, eerste eis voldoen om sneller te rijden dan Joling. Als ze dat tenminste vasthoudt in die laatste ronde. En gaat ze een sprong maken in het algemeen klassement. En dan moet uh, Yvonne Nauta afwachten wat dadelijk gaat gebeuren in de laatste drie ritten. Of ze dan, uh, en natuurlijk ook nog de dag van morgen afwachten, of ze de slotafstand mag rijden. Maar hier doet ze hele goede zaken. Want ze komt zelfs in de buurt van het persoonlijk record wat heen dankzij een slotronde van 32-2 rijdt Yvonne Nauta een persoonlijk record en dat doet ze dus prima want ze rijdt 19e af van haar persoonlijk record dus Yvonne Nauta rijdt een hele goede drie kilometer dat kunnen we niet zeggen van Idan Jatun vond met 4'14'26 kunnen we eigenlijk al wel een streep zetten door een goed klassement van uh, de Noorse dat zit er niet in voor haar de Nooren zullen het moeten hebben van Howa Bukku en misschien ook straks nog wel van Sverre Lunde-Petersen kortom van het mannen. Toernooi. De Noren moeten het niet hebben van het vrouwentoernooi. Nauta bovenaan met 4-0-2, 63. En zij maakt dus een behoorlijke sprong in het klassement. Want na de eerste dag staat Skokova nog wel voor haar. Joling en Valkenburg staan ook nog voor haar en Shikova. Maar die top 8 die ze dus moet hebben na morgen, na de 1500 meter of anders op de 3 kilometer, is in ieder geval een stuk dichterbij gekomen. Nog drie ritten te gaan. De rit nu met Irene Wüst, zeg maar de koninginnenrit. Irene Wust winnares. Van de 500 meter in die 3877 gaat het opnemen tegen Jelena Peters. De Belgische die een persoonlijk en dus ook Belgisch record reed op de 500 meter van 4082. Dus helemaal niet verkeerd begonnen aan het toernooi, maar daarmee niet verder kwam dan de 18e plaats. En Jelena Peters is meer een vrouw voor de uh, langere afstanden voor de 3 en de 5 kilometer. Iedereen Wust heeft dit seizoen bij het Olympisch kwalificatietoernooi 3 uh, 45 gereden binnen de 4 minuten. Dat deed ze voor. Ze ook al bij de Wereldbeker. Wat denk jij, Parlien? Wat gaat Wus nu doen? Nou, ik denk dat ze wel op een baanrecord kan, uh, kan afgaan. Um, als ze ja, liet ook op die vijf meter zien dat ze het gewoon makkelijk komt. En als ze technisch raakt, dan, uh, dan, ja, dan zal ze ook de eerste ronde een vrij snelle ronde maken. En dan, ja, dan schaadt ze hem uit. Nou, ja, zo klinkt het heel makkelijk. Maar um, op dit moment heeft ze zo'n vorm dat ze, dat ze wel een goede drie neerzetten. Allemaal een vier, vier blank. Het is nog wel, je moet er wel hard werken. 400-26, dat is het barrekor op naam van Goenda Nieman stiernemann Barrekor dat alweer stand uit februari 2001, bijna 13 jaar geleden. Dus. En hier in Wüst komt nu door in 50-46. En daarmee heeft ze in ieder geval al 14e te pakken ten opzichte van dat barrekor. En nadat ze dus al de 500 meter won. En natuurlijk nog de verwachtingen even temperen. Er moeten nog drie afstanden gereden worden. Kan dit dan een tweede knockout zijn na haar tegenstanders? De tegenstand die. Wüst vooral heeft, ja vooraf misschien nog wel van Pechstein en Sablikova. Maar nu lijkt Wüst eigenlijk vooral haar eigen tegenstander te zijn. Gewoon geen fouten maken, goed schaatsen zoals ze eigenlijk al een jaar lang doet. Want vorig jaar rond deze tijd toen kwam die supervormder met de Europese titel onround. Daarna de wereldtitel onround. En met twee wereldtitels individueel plus de ploegenachtervolging op de wekenafstanden. 31-1 zojuist in de ronde. Het leven een doorkomsttijd op van 1, 21-65. Dan zit ze door die ronde van 31-1 iets boven het. Record. Als je kijkt naar Irene Wüst, hoe ze op dit moment rijdt. Paulien, wat valt jou dan op? Nou, dat ze, dat het, uh, wat, wat opvalt is dat ze technisch rijdt ze... Ja, het komt makkelijk. Ze maakt raken klappen. Alhoewel ik het idee heb dat, dat ze misschien iets meer eraf draait. Um, wat bedoel je en, en, met en dat, dat bedoel ik ermee in vergelijking met, met vorige week. Had ik het idee dat ze iets langer... Echt die klappen waren zo zijwaarts en zo raak dat, het, dat, het, dat ze iets te snel misschien soms uh, van haar afzetbeen gaat. Maar... Um, dat, dan spreek je echt over details. Want ze rijdt nog steeds een 31.4. En van 1114 naar 1.4 is goed. Ze moeten wel nu kijken of ze hem in die 31 kan houden. Eens kijken of dat Irene Wüst gaat lukken. Ze komt namelijk weer aangereden in de buitenbaan. Inmiddels drie ronden nog maar te gaan. Het gaat snel op zo'n drie kilometer. Zeker als Irene Wüst hem rijdt. En ze rijdt hem nu. Komt nu door in 2.24.63. Dan zit ze inmiddels een halve seconde boven. Dat baanrecord van Gunda Niemann-Stierneman. Rondetijd wederom 31.4. Dat is gewoon prima. Dat is helemaal niet verkeerd. Hele diepe houding zoals altijd bij Irene Wust, Lijkt wel ze nu dan een beetje voorover te vallen. Paulien, en dat is, is toch bij Wust vaak ja. wel een tekenen van vermoeidheid. Hè? Ja, maar dat, dat valt denk ik hier wel mee. Want je ziet tegelijk dat, uh, dat er uh, kniehoek wel heel klein blijft. en uh, Dus dan blijft ze wel achterop zitten. Je moet vanuit, achter vanuit je heup moet je afzetten. En weer een 31-4. En dat is, nou, dat is sterk hoor. Het lijkt er ook... Uh, kijk, het is ook bij Irene. Je, je pakt de snelheid en dan is het kijken om zo min mogelijk verval te rijden. En uh, ja, je ziet er... Je ziet hier wel, uh, ja, wel vechten. Je ziet er wel... Uh, na alhoewel welde gezicht kijkt toch nog wel, wel redelijk makkelijk. Ze kijkt maar... nog redelijk geconcentreerd inderdaad. Als ze uh, de buitenbaan ingaat. Vanaf de kruising gezien. Langs de matig gevulde tribunes. Hoofdtribune waar ze nu langs rijdt. Zit wel helemaal vol in het uh, viking Shipet. Waar iedereen kijkt naar de beste schaatsster ter wereld. Want dat is wel een conclusie die we kunnen trekken. Maar oeh, 32-5. Dan verliest ze wel inderdaad 1 seconde en een tiende in de afgelopen ronde. En dan zie je toch dat uh, iedereen Wüst misschien... Net niet meer die scherpte heeft. Zoals ze dat bij het OKT had. Maar dat kondigde ze zelf al aan. Ze dus heeft even wat gas teruggenomen. Naar dat super Olympisch kwalificatietoernooi, Waar ze geweldige tijden reed. Niet alleen op de 3 kilometer, maar ook op de 1500 meter. En dan moet ze weer toe gaan groeien naar die supervorm. Voor straks in Sochi. Hier komt Irene Wust aan. Die 4-minuten-grens. Die zit er vandaag niet in. Dus ook geen baanrecord. Voor haar wel de snelste tijd tot dusver. 4-0-2-0-2 is die snelste tijd. Met een slotronde van. 33-3. Jelena Peters. Oh ja, natuurlijk. Wist dat ook nog een tegenstander. Het 4 76 is voor haar de doorkomsttijd. En dat is dan euh, nou ja, tegenvallend eigenlijk voor de Belgische. Nog even heel kort, uh, Paulien. Ik wil er bijna één tegen je zeggen. Die laatste anderhalve ronde. Daarin verspeelt ze toch wel het hele da Ja, daarin verspeelt ze. En zie je ook wel dat ze technisch uh, niet meer heel makkelijk raakt. Um, maar goed, toch nog 4-0-2. En dat voor het EK Allround. Het is een round toernooi met vier afstanden. Dat doet goede zaken. Eén, nee, wat zeg ik? Twee de vrouwen zijn sneller dan uh, uh, Pauline van Deutenkom was in Berlijn in 2008 bij het WK round Wust en Nauta. Allebei in de 4-0-2. Twee ritten nog te gaan. Claudia Perstein staat zo in de baan. En komt dadelijk in actie, actie tegen Katarzyna Bagleda-Kourous. En in de laatste rit slot Koska tegen Sablikova. En er zijn ook twee vrouwen sneller dan Marije Joling. Degene die als eerste uh, eindigde na uh, de ritten voor de dwel. Wust en Nauta. Ja, we weten dus dat die 4-0-4 ongeveer waard is, Jochem. Die 4-4 is waard wat Marije Joling ook ongeveer reed in Veen, En Yvonne Nauta heeft in, tot wat ik voor de start van haar race zei, gewoon veel beter gereden dan ik had verwacht. En heeft wel laten zien... dat de reden dat toen zij gehinderd werd inderdaad dat het de tijd heeft gekost. Ja, saillant was dit natuurlijk. Ja, ja, want is, dit was haar is... eerste drie kilometer... Ja. sinds die veelbesproken drie kilometer ja, op het Olympisch kwalificatietoernooi. En ze bewijst wel wat ze daar eigenlijk roepen... dat als zij niet gehinderd was, dat ze nog harder kan. En dat laat ze hier wel zien. Ja, wat zij zelf ook uh, vond en eigenlijk nog steeds vindt. Hè. Ja. Ik had veel harder gekund dan die vierde plaats... waardoor Anouk van der Weijden naar de Olympische Spelen gaat en ik niet. Ja, ze laat het nu zien met 4-0-2-63 ja. en zit maar... Zestiende achter Irene wust. Ja, dat hadden we van tevoren ook niet durven zeggen. En Irene, ik, ik, ik ben heel geschikt naar wat Irene heeft gedaan. Ik denk dat Irene iets anders heeft geprobeerd in de race. Wat ik opvallend vind is dat zij de uh, middelste ronde van haar drie kilometer helemaal vlak heeft gereden. Dat zie je niet heel vaak bij Irene. Maar ik denk dat het net even wat. Uh, ja, ze gokt erop en ze probeert ja. wat het is niet het allerbelangrijkste. Maar ze laat het aan het eind echt liggen, dan, dan, ja. dan levert ze Maar ze het ook niet in. meer echt hoeft, hè? Ze weet dan al. Nee, maar Dit we kennen iedereen ja, die wil altijd winnen. En zeker op zo'n drie kilometer. Kijk, moe word je toch wel, kapot ga je toch wel. Dus ja, als je hier nog even lekker uh, door kan halen. Je kan er nog twee, drie seconden pakken ten opzichte van de rest. Dan heb je het morgen wat makkelijker. Ja, en de vraag is nu nog of iedereen wust ook deze afstand wint. De Nederlandse vrouwen staan met nog twee ritten te gaan: 1, twee, drie en vier. was... Maar er komt concurrentie van bijvoorbeeld Katarzyna Bagleda-Koeroes, de Poolse dame op leeftijd, zeg ik met veel respect. 33 jaar, ja, dan ben je als sporter misschien uh, al een beetje op leeftijd, maar uh, nog wel jong natuurlijk. Zeker als je net als ze tegen Claudia Perstijn, die is 41 jaar en die rijdt op dit moment op de kruising achter Katarzyna Bagleda-Koeroes aan, die vijfde werd op de 500 meter. Bezig is aan haar elfde EK, beste klasseringen behaalde in 2008 en 2009. Dat was voordat ze tussenuit ging, onder andere omdat ze moeder is geworden. Toen werd ze twee keer achtste. Maar dit seizoen uh, prima in vorm is. Dat bewees ze in Berlijn bij de wereldbekerwedstrijden. En misschien nu wel een kans van de leven zou hebben om eens een keer op het podium te eindigen. Alhoewel op deze drie kilometer nu wel de rondetijden omhoog gaan. En dat al na 1400 meter. 32,5 voor haar. 32,2 voor Perstijn. Uh, Pauline had gisteren even contact gehad. Ik heb een kop koffie gedronken met Katarzyna Bagleda-Kourouz in goede vorm. Hoe, was ze de, hoe keek ze naar dit EK eigenlijk? Is dit voor haar ook een opstap na? Het is, uh, ja, het is toch wel een opstap naar uh, richting de Spelen. Alhoewel het toch ook wel uh, een, uh, ja, een extra prikkel weer is. En, en in een competitievorm om een wedstrijd te rijden. En ja, zij zichzelf de wedstrijd rijdt ondertussen een rondje 32.6 en uh, Claudia Pechstein rijdt een rondje 32.3 en komt nu uh, in de binnenbocht. Uh, uh, rijdt ze voorlangs, voor kruisje voorlangs voor Katazina. Um, maar zij vertelde dat het uh, toch anders is om moeder als moeder te schaatsen. Dat, het, uh, dat, het, dat ze veel ontspannender rijdt. Dat ze veel meer... Uh, ja, Echt plant, de trainingen plant en er. Uh, ja, eigenlijk op een andere manier met de schaatsen bezig is. Maar wel er kan staan als het, als het moet. Dan wel de topsporter is. En, en tegelijkertijd zei ze ook dat, dat de spelers het nooit zo spannend heeft gevonden als komend jaar. Maar toch valt deze drie kilometer mij enigszins tegen van de vrouwen. Want 33 rond nu en 32,5. 33 rond voor Bagleda-Kourouz en 32,5 voor Perstijn. Dan leveren ze veel tijd in op het uh, Nederlandse kwartet. Wat daar bovenaan staat. In ieder geval op Wust en Nauta. Die op plek 1 en 2 staan. Het is wel een duel geworden sinds Perstijn terug is gekeerd. En ik denk dat Perstijn nu in de voorlaat... De laatste ronde dat duel wel eens naar haar hand kan zetten. Want via de binnenbocht neemt zij afstand van Catesina uh, Bagleda-Kourou. Perstijn aan het 20 e EK bezig. Drie keer met zijn Europese kampioenen. De laatste keer in Ereveen in 2009. Dat was dus voordat ze de schorsing kreeg vanwege de schommelende bloedwaarde. Gaat de laatste ronde in met een achterstand van 5,5 seconden. ten opzichte van Irene Wust En dus is ze ook langzamer dan Nauta, langzamer dan Joling. en ook langzamer dan Diana Valkenburg. En zou dat Nederlandse kwartet dus wel eens bovenaan de drie. Kilometer kunnen blijven staan, ook na deze voorlaatste rit. Met dus ja, toch een beetje de teleurstelling. Want ik had meer verwacht van Perstijn. Ik had ook wel wat meer verwacht van Bagleda Koerus. Perstijn wint de rit en gaat zich er dan toch nog net tussen rijden, omdat ze net iets sneller is dan Valkenburg. Maar 406-53, dat uh, is niet super goed. En 4089, dan levert Bagleda Koerus te veel in in die laatste ronde. En dat betekent dat uh, de Nederlandse dames voor deze vraag ook staan, tenminste in ieder geval de top van de Nederlandse vrouwen, in dat algemeen klassement na de eerste dag. Als je dus kijkt naar de drie kilometer met nog één rit te gaan, dan leidt iedereen Wust voor Nauta, Joling en Perstijn Belangrijker, dat algemeen klassement na de eerste dag. Daarin leidt Wust voor Skokova en Joling voorlopig. En Perstijn pas op de tiende plaats, dus door deze teleurstellende uh, drie kilometer, moet Claudia Perstijn morgen nog vol aan de bak op de 1500 meter. en mogen niet al te veel gekke dingen meer gebeuren. Wil Claudia ja, Perstijn überhaupt wel de slotafstand gaan bereiken morgen van dit Europees kampioenschap allround. De laatste rit is aanstaande. De laatste rit met Martina Sablikova. 26 jaar is ze inmiddels alweer. En uh, viervoudig uh, Europees kampioen. De eerste keer op die buitenbaan van Colombo. Dat prachtige EK met het prachtige weer. De zonneschijn en de strak blauwe lucht in 2007. En razendsnelle tijden toen. Zij is vertrokken nu voor de laatste rit. Na die titel in 2007 ook kampioen in 2010. 11 en 12. En daarna werd ze dus ontroond vorig seizoen door Irene Wüst. En stond ze niet eens op het podium. Vierde slechts bij het EK van vorig jaar. Luisa Slotkoska is haar tegenstandster. Die haalde een 2011 haar beste prestatie... door negende te worden op het Europees kampioenschap. Pauline Sablikova zal deze uh, drie kilometer... na die negentiende plaats op de 500 meter... echt gebruiken richting Sochi. Hè. Zij zal er echt nu wel sneller willen rijden dan Irene Wüst. Nou ja, ik ben ook wel benieuwd... Wat ze laat zien eigenlijk. Ik sprak haar van de week en voor het EK gaf ze aan dat ze vermoeid was. Ze heeft heel hard getraind in Colalbo en de laatste dagen was ze sneeuw, heeft ze niet op het ijs gestaan. Wat op zich niet erg hoeft te zijn, want ze kan natuurlijk gewoon, ja, dan, dan rust je soms ook uit en je kan andere dingen doen. Maar aan de andere kant heeft ze wel vaker wel eens laten zien dat ze moe is of, of iets heeft en dan rijdt ze hard. Dus eigenlijk verwachtte ik wel dat zij er gewoon zou staan. Voorlopig is ze langzamer dan Wus. Na de beginfase al bijna twee seconden zelfs en we zagen zichzelf. Al een beetje puffen toen ze door de binnenbaan zojuist reed. Een beetje wat lucht uitblazen. Heeft ook niet heel veel voorsprong momenteel op Luisa Slotkowska. De 27-jarige Poolse de Pools-kampioene all-round. Dat werd ze eind december op de buitenbaan van Zakopane. Maar Sablikova, die rijdt nog altijd op kop. 31-8 in deze ronde voor Sablikova. verliezen ze 17e van een seconde. En nog eens bij ten opzichte van Irene Wüst. En is het verschil al 2,5 seconden in het nadeel van uh, Sablikova, de dame die natuurlijk in Vancouver zowel Olympisch kampioen werd op de 3 kilometer als op de 5 kilometer. En dus straks haar titel verdedigt bij de Olympische Spelen in Sochi. Morgen over vier weken dan staat die Olympische 3 kilometer op de tweede dag van de Spelen op het programma. Voorlopig dus Sablikova langzamer dan Wüst is ze dat ook met nog 400 te gaan en 1400 meter. Ja hoor, 32 rond levert ze gewoon 16e uh, andermaal in. En is ze niet alleen momenteel langzamer dan Wüst, ook dan Joling, Nauta, dan uh, dit is nog niet heel overtuigend, Paulien, wat ze laat zien. Nee, het is inderdaad nog niet uh, wat, wat, wat we misschien van haar gewend zijn. Aan de andere kant, als ze nu laag in de 32 blijft, dan uh, um, nou ja, dat, dan meestal kan zij een hele vlakke race rijden. Maar het loopt toch wel wat op. Uh, en je moet niet te veel verliezen in het begin. En dat is hier eigenlijk ja, met een, met een 31-6 dan verlies je misschien toch wel te veel in het begin van de race. Uh... 32 rond opnieuw inderdaad. Ja, de 3 kilometer is misschien ook wel een soort middellange afstand geworden. Door het snelle starten van bijvoorbeeld vrouwen als Irene Wust de, de laatste jaren. 32 rond. Maar ja, dan verliezen ze toch weer 16 op Wust, Want die reed gewoon 31-4 in deze ronde. En zo glijdt Sablikova nog wel redelijk hard over het ijs. Maar is het bij lange na niet hard genoeg om voorlopig Wust voor te blijven. Maar we weten wel dat Wust natuurlijk in de laatste anderhalve ronde flink wat uh, tijd nog op haar eigen scheef verloor nog twee ronden te gaan. Hier had Wüst een doorkomsttijd van 2.56.10. En de ronde 31.4 verliest Sablikova nog eens een halve seconde. En heeft ze inmiddels vier seconden ruim achterstand op het schema van Irene Wüst. Als ze op de kruising die rechterarm van de rug afhoudt... ...Slotkovska op een enorme achterstand is geweest. En je wel ziet, Pauline, dat ja. ze pijn aan het ja, lijden is. Je ziet in haar gedicht, gezicht dat ze, dat ze inderdaad uh, moeite heeft met... Uh, uh, nou, dat, het, ...dat het niet vanzelf komt dat ze pijn lijdt En uh, je ziet haar uitblazen. Um, nou, ze gaat nu weer richting, uh, richting de kruising op. Ik ben benieuwd wat voor rondjes ze nu laat zien. Het ze rijdt. van de laatste ronde 32-0. Dan uh, pakt ze nu wel een halve seconde terug ten opzichte van Irene Wust. Maar ja, het verschil is 3,6 seconden. En de laatste ronde van Wust ging nog wel in 33-3, maar 3,6 seconden. Dat is wel een uh, enorm groot gat in die laatste ronde. Gooit nog wel de arm los, versnelt nog iets als ze op weg gaat naar uh, de laatste bocht. Dat is de laatste binnenbocht. En dan komt ze het eind dadelijk uh, opgereden. Wust dus 4. -0 -2 -0 -2. Dat is de te kloppen tijd. Maar dat gaat er niet in zitten voor Martina Sablikova. Ook de tijd van Nauta gaat er niet in zitten. Het wordt 4, -4 22 voor Martina Sablikova. De derde tijd op deze drie kilometer. En slot Koska levert ook heel veel tijd in met 4 46 Dan is de conclusie, Paulien, dat Irene Wust met 4 0, -2 -0 -2 even heeft laten zien dat zij toch ook gewoon de topfavoriet is... voor de Olympische Spelen op deze drie kilometer. Ja, dat, dat laat ze je zeker zien, is. Uh, maar, maar ik moet wel zeggen dat het, het verschil met de, de race op het KKT is wel, het is wel een groot verschil. Maar goed, het zegt ook weer wat dat ze misschien hier iets, iets anders rijdt, iets anders probeert. De drukte iets minder op zit. Uh, maar dan nog wint. Dus het zegt wel iets over Irene. Irene wint de drie kilometer. Yvonne, zo noemen we haar dan ook maar gelijk even bij de voornaam, wordt tweede. En Yvonne is natuurlijk Yvonne Nauta-Sablikova. Wordt derde. Joling en Valkenburg op de vierde en de zesde plaats van de drie kilometer. Kijken we naar het Algemeen klassement. Na de eerste dag dan leidt Irene Wüst... met een straatlengte voorsprong al op Julia Skokova van 3,86 seconden. Ja, de 1500 meter is ook de afstand van Irene Wüst. Joling, derde op 5 seconden. Schikova, vierde op iets meer dan 5 seconden. Valkenburg op de vijfde plaats. Baccheleda Koeroes uh, zesde. Nauta, goed opgeklommen naar een plek binnen de top 8. Zij staat namelijk zevende. Dus dat ziet er alweer een stuk beter uit... naar die hele goede drie kilometer met haar persoonlijk record. En Dimitrieva staat op de achtste plaats. Dat betekent dat Graaf aan de bak moet, Perstijn aan de bak moet. En ook Sablikova nog aan de bak moet morgen. Alhoewel met die derde plek vandaag op de drie kilometer zal zij die slotafstand wel, uh, wel behalen. Maar het podium ziet er dus voorlopig uit. Wüst, Skokova, Joling en Perstijn en Sablikova dan toch de verliezers van deze eerste dag van het Europees kampioenschap. Allround bij de vrouwen. En het podium van de drie kilometer is Wust, Nauta en Sablikova, Jochem uitdagen. Zag het er bij Sablikova uit alsof zij vol gaat? Nee, nou, ik vind het er minder krachtig uitzien. Normaal, naar mijn idee is ze normaal veel stabieler met haar bovenlijn. Ik heb niet dat ze gewoon minder energie in, de, in het ijs kwijt kan. Ze rijdt overigens ook op andere schaatsen. Ik zag in ieder geval andere schoenen. Dus dat zijn ook nog weer dingen. Die altijd ze... even winnen? Dat is altijd even wennen, dus ik zou me niet verbazen... als ik morgen andere schoenen ga zien. Dat uh, ga ik toch al even opletten. Uh, maar ik vind het eigenlijk een beetje te teleurstellend. En uh, het gesprek van vanmiddag van... Joh, wat is de 404 van Marije Joningwaard? dat is dus gewoon nou, wel een prima het tijd. Het was hè? bijna een podiumplaats, schilder was 200ste. 200ste, ja. ja. Maar de reden dat Sablikova niet zo hard gaat als we van haar gewend zijn... dat kan dus liggen in materiaal, dat kan dus ook liggen in vorm... of misschien in blessure. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, want dat begrijp je wel... is zeker ook omdat Wüst hier zo veel beter is dan de rest... doet de rest nog wel zijn best. En dan zijn dat dan dus Sablikova en Pechstein in dit geval... of maken die hier echt een trainingsritje voor, uh, voor Sochi van? Ja, andersom gezegd, jij zegt van... is het zo dat iedereen gewoon zo goed is... waardoor het lijkt alsof de anderen minder goed zijn? Dat kan ook, of dat, dat Sablikova kan. en Pechstein al op voorhand hebben gezegd... daar gaan wij ons niet aan wagen om dan tweede te worden... Wij gaan trainen voor Sochi. Ja, dat, dat, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Bovendien zijn dit wel de afstanden waarop het moet gebeuren in Sochi. En ik kan me niet voorstellen dat je op dit moment... Uh, in de, uh, met de kwaliteiten die Sablikova, uh, Sablikova heeft laten zien de laatste jaren... Dat, dan had ik verwacht dat ze sneller zou zijn. Dan zou ze nu ook al op een behoorlijk hoog niveau moeten zitten... in de aanloop met de Spelen. Ja, oké. Okay. We praten daar straks over verder. Onder meer ook over de tweede plaats van Yvonne Nauta. Want die doet haar misschien nu toch wel een beetje pijn. We zijn terug wel. na het nieuws van 4 uur. Okay. We hebben hier goed zicht op het eerste reactorvat, nummer 1, de alleroudste. Verouderde kerncentrales in België, bij de buren. Hoe veilig zijn ze eigenlijk? Ja, er is een reparatie geweest en het is terug aan het rotten erboven. En hoe veilig zijn wij? Welk risico loopt Nederland? Terwijl heel Nederland zegt van we wachten op een overstroming, kan het maar zo zijn dat morgen er een nucleair incident is. Morgenavond tussen 9 en 10. In Holland ook radio, de documentaire. Maar we hebben toch een rampenplan? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wanneer ontvangt u AOW jaaropgave? Uh, ik schat in mei. Geen flauw idee. Zeker weten? Nee. <tie>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 Ga naar zwitserleven.nl slash sparen voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Vanavond de eerste aflevering van de veelbesproken... ...vierdelige AVRO-serie Ramses. Met Maarten Heijmans als Ramses Shaffi ...en Noortje Hellaar als Lies met list. Over zijn jonge jaren waarin hij donend, soms eenzaam... ...maar vooral mateloos gretig en vol tomeloze passie door het leven ging. Vanavond, tien voor half acht, AVRO Nederland 2. Begin het nieuwe jaar goed...